Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima Só tem maak cara de besta. O pior é que agora cê tem que engolir o no choro. Porque eu não te quero mais wil. pintada de ouro. Hey! Não me diga que eu não avisei. Não foi uma nem duas je três. Falei sério e você brincou. Mas quando eu digo que a Uh, wij zitten ondertussen nog eventjes naar uh, de clip ook uh, te kijken... die uh, bij de plaat hoort, uh, Albert-Jan. Krijg je toch uh, zin om uh, op vakantie te gaan... als je dit nou soort uh, muziek hoort en dan lekker watertje erbij en zo... en uh, hoort, uh, leuke danseresjes en dat soort uh, dingen. Chacapau uh, heet uh, de, de plaat even, even uit mijn hoofd... want hij is uh, weg uh, van ja. einde Denise, uh, dacht ja, ik. Uh, prachtig. Uh, goed, ja, prachtig. helemaal. goed. Gabriel Denise. Heel ab, ab, Akabau, akabau. quando es Diego a Ja precies, nou, dat is, die of, bedoel ik. Of Portugees of Braziliaans. Ja, nou, ja, ja, er zijn heel veel van die platen die nou uh, ja. uitgebracht worden in die stijl. Het is gewoon heel erg uh, populair. Wat, uh, ja, wat ook populair is, is natuurlijk nog steeds het uh, gedicht van de dag. En, uh, ja. ja, we zijn eruit uh, Albert-Jan. Ja, we zijn bezweken hè? Ja. Op, op alle verzoeken. Op dus. vele verzoek op ga, vele we, ga ver... je hem nog een keer doen. Nog één keer, einde van een tijdperk. Nou, ik zou zeggen, nou hou de tissues bij de hand... want het is een aangrijpend gedicht. Kwart voor vijf is het dan zover. Even een update over uh, Dutch Open. Dat hebben we het over golf. En uh, ja, het wordt toch uh, een spannende, spannend slot. Want uh, uh, de tweede uh, op dit moment... Op, uh, uh, die achter de Broberg uh, staat, de Zweed, die staat op min 23, staat momenteel op hol 13... Uh, de tweede is de Spanjaard inmiddels, Canizares, op 19. Maar die is, is, speelt dus al op hol 14. Dus zoals ze dat zeggen, he's running out of holes. Ik bedoel, als hij wat wil, moet hij nog wat doen. En zo Bromberg, wellicht een, een hol moeten bogeen. Maar we kijken naar uh, Dorian van Driel. Die doet het echt prachtig. Die staat uh, nog steeds gedeeld 14 maar inmiddels wel op min 15. Hij speelt, uh, het is allemaal parretjes en uh, drie birdies. Hij speelt heel steady die laatste ronde... Het zou natuurlijk heel knap zijn als Dorian uh, van Driel als vierde zou eindigen. Maar goed, daarover natuurlijk aan het eind van dit uur even uh, de eindstand. Wat ook spannend is is natuurlijk PSV tegen uh, Feyenoord. Ja, ik ga eens je even hebt, kijken je, je, je, of, uh, of we hebt, je, nog een uh, tussenstandje uh, kunnen, je, kunnen je, geven. Je nee, geen... ik heb... Uh, ik heb uh, oh, oh huh? nee, nee toch? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik heb inderdaad een uh, melding uh, dat er uh, gescoord is uh, door uh, Feyenoord... Dus het staat uh, 2-0 op dit moment voor Feyenoord daar in uh, Eindhoven. Dus zullen de PSV-fans uh, uh, niet blij mee zijn, Albert-Jan. Uh, en uh, al... na Tornstra heeft ook uh, Linsen uh, gescoord in de 71ste minuut. Oké. Okay. Dus... Dat is niet de best. Nee, is niet best. Dan, dan hebben wij nog even een tussenstand uh, in de Engelse league. Het is dus in de wedstrijd van West Ham United tegen Manchester United. West Ham United kwam op een 1-0 voorsprong. Maar niemand minder dan uh, uh, onze Ronaldo maakte nog voor rust uh, uh, de 1-1 uh, stand die er nog steeds op staat. Ze zijn nu de, de, ruim in de vijftigste minuut in de tweede helft bezig. Ook dat volgen we voor u. Verder over een tweetal platen, zoals gezegd. Uh, dus uh, Pit Report, half vijf het dier van de week. Die luistert naar de naam Levi. En zoals, je al, zoals we al gezegd hebben, op een veler verzoek de herhaling van het gedicht van gisteren. Het einde van een tijdperk. Het klinkt heel zielig. Dus ik zou zeggen, is het ook. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren. En ook weer, we hebben ook weer een kijker erbij. En ook dus te luisteren en te kijken naar het derde uur van Zandvoort op zondag. En uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wil je aansluiten bij die kijker? Ga dan naar www.zfm-live.nl En kijk mee in onze mooie studio aan de Tolweg 10A. Al 31 jaar zijn wij de lokale radio vanuit Zandvoort. En daar zijn we natuurlijk beren trots op. En we gaan nog gewoon even door hoor. Trip, trip. I look too good, look too good. good to be alone pool. My house clean. house clean, my pool warm pool. Just shake, smooth like a newborn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 En uh, Bruno Mars. En liefde the door open. Zo dadelijk de Pit Report. Krijgen we weer de nieuwtjes uit uh, de Pitstraat. Van uh, onder meer de Formule 1. En de andere autosport. gaan we naar El Capuco. Zij zijn I can't reach Jason de Rullo. CFM Race Radio Pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest, Albert Zitten we helemaal klaar voor. Want er is weer wat te melden in de wereld van de, de autosport, Albert Goed, uh, Daniel Ricciardo, zoals u weet, won afgelopen weekend voor het eerst in ruim drie jaar een Grand Prix. De Australier is, nog dagen, uh, is, is nog, ook dagen later nog steeds in de band van zijn overwinning in Monza. Sinds zijn zegen heeft hij amper geslapen. Dat komt niet door het feesten, zo benadrukte de Formule 1-coureur van McLaren tegenover de BBC. Het komt gewoon door de opwinding. De zegen blijft door mijn hoofd spoken. Daarnaast heb ik een ongelofelijke stroom aan liefde en berichten ontvangen van vrienden. Heel erg cool, maar het maakt wel lastig om de gedachten erover uit te schakelen. Tegelijkertijd geniet Ricciardo er ook van hoe de wedstrijd in zijn gedachten steeds voorbij schiet. Ik heb een aantal zeer levendige herinneringen van momenten in de race. Bijvoorbeeld met nog tien ronden te gaan, was ik mezelf op dat moment, eh, wat ik, wat ik moment inprinten wat mijn mentaliteit was. Dat ik cool moest blijven en dat ik de, in de laatste ronde nog wilde gaan voor de snelste ronde. Ik wist niet eens wat de tijd van de snelste ronde was, maar ik wist dat ik nog wat over had. Dus ik had zoiets van, nou, laat het gewoon proberen. Door zijn overwinning in de Grand Prix van Italië... staat het teller van Ricciardo op acht zegens. De laatste overwinning dateerde uit 27 mei 2018... toen hij als ploeggenoot van Max Verstappen in Monaco... Sebastian Vettel en Lewis Hamilton voorbleef. Het Formule 1-team van Red Bull legt zich neer bij de straf... die Max Verstappen heeft gekregen na de botsing met Lewis Hamilton... in de Grote Prijs van Italië. We zijn teleurgesteld met de gridstraf van drie plaatsen... maar we accepteren de beslissing van de stewards... al dus teambaas Christian Horner. De Stewards concludeerden na het zien van de beelden en het horen van beide coureurs dat vooral Verstappen schuld had aan de aanrijding halverwege de race. Voor ons gevoel was dit een duidelijke raceincident, al dus Van Voor beide kanten van het verhaal valt wel, wel iets te zeggen. Uiteindelijk is het frustrerend en terreurstellend dat beide auto's moesten uitvallen. Zo wilden we de race niet eindigen. Het belangrijkste is dat uh, Halo zijn werk heeft gedaan al teambaas van Red Bull. De beschermende beugel op de cockpit zorgde ervoor dat het hoofd van Hamilton niet werd geraakt. Door de Red Bull Bolide die over hem heen schoot. Verstappen moet dus voor straf over twee weken uh, of over ruim een week bij de Grand Prix van Rusland drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. Ik ben het niet helemaal eens met deze straf omdat het in mijn ogen een race-incident was, al dus de Nederlandse coureur. Heel jammer dat, hier, dat, het, dat wat hier vandaag is gebeurd, maar we zijn beiden professionals en dus gaan we gewoon verder. Verstappen gaat nog steeds met vijf punten voorsprong op Hamilton op weg naar Sochi. En dan de coureurs uh, Sebastian Vettel en Lens Stroll... racen ook volgend jaar in de Formule 1 voor Aston Martin. De Britse renstal heeft de rijders voor 2022 vastgelegd. Vettel en Stroll reden dit jaar vooralsnog 59 punten bij elkaar... ...waarmee Aston Martin op de zevende plek staat in het WK voor constructeurs. De 34-jarige Duitser is bezig aan zijn eerste seizoen in de groene bolide... die beschikt over motoren van Mercedes. Viervoudig wereldkampioen Vettel reed de afgelopen jaren voor Ferrari. Stroll, 22 jaar, zit al drie jaar bij het team dat de afgelopen jaren Racing Point heette. Lance Lawrence Stroll, de vader van de Canadese coureur, is de eigenaar van de renstal. Stroll junior reed uh, eerder twee jaar voor Williams... Ik kijk uit naar het nieuwe Generatie Formule 1 Bolides waarin we volgend jaar gaan racen, Al dus Vettel, die in de Grand Prix van Azerbeidzjan als tweede eindigde en als de Martin zo de eerste podiumplaats bezorgde. De veranderingen zijn zo groot met de nieuwe technische regels dat iedereen renstal opnieuw moet beginnen. Dat biedt voor ons grote kansen. Ik geloof in de kracht van dit nieuwe groeiende team. Nou, nog even een blik op de stand. Zoals gezegd, Max Verstappen op uh, leider in het wereldkampioenschap met 226,5 punten, Gevolgd door Lewis Hamilton met 221,5 punten. Kijken we even naar de winnaar van Monza. Daniel Ricciardo is opgeschoten naar de achtste plek met 83 punten. En kijken we even naar de teamaat van Max Verstappen. Sergio Press vinden we terug op de vijfde plek met 118 punten. Volgende week is het dan zover. Uh, Sotsi staat op het programma. Zo is het nou. En uh, onlangs hadden we uiteraard de Dutch uh, GP uh, op het circuit uh, van Zandvoort. En op donderdag was uh, de Zandvoortdag, uh, uh, Albert-Jan. was geweldig. En uh, we hebben even uh, als uh, Zandvoorters een kijkje kunnen nemen op het circuit. Nou, daar stond ook trouwens die 2022... Uh, daarom uh, vertel ik het. Uh, 2022-auto stond daar opgesteld. Ja. Dus uh, kon je ook van dichtbij uh, naar die auto kijken, maar... Lijkt het, ziet... niet, lijkt het niet heel veel op die Formule E? Nou ja, het gaat wel een beetje die kant op. Ja, hè? Het ziet er een beetje, een beetje log uit. En een beetje, ja. Ja. Maar ja, misschien is het ook een kwestie van winnen hoor. Dus, uh, en nou, als ze we weer aan het racen zijn, uh, net als met uh, de, de, de Hello, uh, of hoe heet hij? Halo. Halo. Ja. Van uh, ja, dat was ook even winnen. Uh, uiteindelijk uh, kunnen we geen auto meer voorstellen zonder dat ding. Dus klopt, uh, klopt. zo snel uh, ben je eraan. Wij gaan nog een lekkere muziek draaien en dan om half vijf het dier van de week. En een van de twee platen is de live versie van Carole King: You've Got a Friends. Even de huiskamer in uh, bij Carol King. En een mooi uh, duet uh, gezongen. You've got a friend. We draaien met alle plezier in Op de zondagmiddag bij uh, CFM. ik het dier van de week. Maar eerst Silence is Golden. nog een uh, eindstand uh, te goed van een uh, wedstrijd van half drie. Maar ja, Silence is golden uh, natuurlijk. Dus uh, ik denk uh, misschien kom ik er zo onderuit. Nee, uh, de wedstrijd is uh, ten einde. We hebben het over uh, PSV uit Eindhoven thuis tegen, tegen Feyenoord. Wordt er een afslag niet geworden voor uh, PSV? Dat is niet goed. 4-0 is het uiteindelijk geworden voor de Feyenoorders. Oké. Okay. Ze hebben flink huis gehouden daar in... Ik had dat niet verwacht. In Eindhoven. Nee, ik ook helemaal niet. Ik wil even los van voor dus, wie je bent of wat dan ook, maar... Twee, ik... uh, twee doelpunten door uh, Tornstra, Jens Toornstra. Ja. En uh, Dessers heeft er eentje gescoord in de 92e minuut. En dan ook nog een doelpunt van uh, Brian uh, Linsen. Oké. Okay. Maar ik ben erg benieuwd. Gaat ga vanavond wel even kijken. Ja, spannend. Ja. Dus bord op schoot. In ja. Studio Sport aan Maar. Het is al vijf geweest. Dier van de week nu. Ja, en die is op zoek naar een friend. In plaats van om met Carol King te zeggen. En zijn naam is Levi. En Levi is een gecastreerde reu van net drie jaar jong. Vanwege privéomstandigheden ben ik in het asiel terechtgekomen. Hier kon ik verder niks aan doen. Naar mensen ben ik afwachtend in het begin. Ik vind het leuk, maar ik vind het al snel wat spannend worden. Als ik je ken, dan ben ik een blij ei, lekker knuffelen en spelen vind ik leuk. Omdat ik een beetje afwachtend ben, zoek ik een thuis zonder kinderen. Naar mannen heb ik nog wat meer spanning, dus ik zoek iemand die mij hierin begeleidt. Met de juiste sturing moet dit geen probleem zijn. Ik loop netjes aan de riem en luister goed. Andere honden, daar kan ik niet veel mee overweg. Ik zoek iemand die rekening hiermee houdt en verantwoordelijk met mij omgaat. Ik ben liever bezig met mijn baas. Voor worstjes doe ik heel veel en dat doe ik dan ook graag voor je. Even op huis passen kan ik goed en ik ben netjes zindelijk. Lekker wandelen is een van mijn favoriete bezigheden. Heeft u een plekje voor mij vrij en kunt u mij goed begeleiden... dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Levi? Levi verblijft momenteel in het dierentuin Kermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088 twee 3420 Maar kijk ook even op de website... wwwdierentehuis Want ook Levi verdient een thuis. En meld je van tevoren even aan voordat je er langs gaat. Want uh, ja, daar houden ze nog steeds uh, rekening mee natuurlijk... dat er niet in één keer massaal allemaal mensen daar uh, beter dieren thuis zijn. Ook uh, vanwege de coronamaatregelen... die nog steeds op sommige plekken wel uh, worden gehandhaafd en geld terecht. De zomer... Het ja. is bijna voorbij, maar je hebt wel een knaller van een zomerrit uh, klaarstaan. Una <middels> Ik de handen Esa La que siempre, siempre tu Escrito y unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh, dice en esa libreta, sin más razones, De hora y la fecha y dos corazones. Y dice que San Sebastiana. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. ¿Y si yo?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 De mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gaan. Ik heb die bon gepakt, De restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonkel op balkon geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen.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 Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de rasjes omgepakt. Voor ik ging heb ik een jongen op mijn bon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt vandaag. Ik heb alle mooie dingen die ik kon Ik zat uh, gisteravond naar een uh, heel leuk uh, programma op uh, NPO 1 te kijken, uh, Albertjan. En uh, dat heet Spaanders. Heb je daar wel eens van gehoord of oh, gezien? De op, opvolger van uh, Kopspijkers. Ja, precies. Nou, het is, uh, ja, ik, ja. Vind het, ik vind het gewoon een hartstikke leuk, uh, leuk programma. Ik heb het niet gezien. Met die kavia's en dergelijke. Die ook weer uh, moeten rennen om uh, als eerste in, uh, in hun uh, kootje te zitten. En ja, het is, ja uh, nou, ik vind het een leuk programma. Maar wie was daar? Die mocht weer z'n zomerrit uh, zingen. Onze eigen Mart Hoogkamer. Meen je niet? En ik ga zwemmen, ja. Oh ja. Dus die was er ook weer. Ik denk, nou dan kan ik bon gepakt ook wel weer draaien morgen. Donnie en René Vroger hun uh, nieuwe single. Uh, een beetje, uh, beetje à la Mart Hoogkamer. We hebben allemaal zin in een feestje na, na de corona-ellende, om het zo maar even te zeggen. En uh, hopen dat we weer een beetje het normale leven kunnen gaan oppakken, Albert-Jan. Uh, ja, het wordt, nou ja Het begint er al wel een beetje op te lijken. Hè. 25 september of zo komen, dan mag je weer volle stadions en uh, dat soort dingen. Ja, als je maar je, je, je koranapas bij je hebt. Ja, en als je op het terras zit, dan hoef je die pas niet te laten zien. Als je naar binnen een kroeg wil, dan moet je hem wel laten zien. Nou, is dat dus... Dat, dat uh, hoorde ik uh, gisteren even heel kort hoor. Hoorde ik uh, gisteren dat als mensen dus... Uh, uh, binnen naar het toilet moeten. Ja. Dat ze dat zonder die coronapas mogen doen. Als ze dus op het terras zitten. En ze moeten binnen naar het toilet. Mag het, zonder uh, coronapas. Ja. Maar dan moet de eigenaar dus. Uh, als hij een open deur heeft. Hè, bijvoorbeeld Café 4 in uh, Zandvoort. Die heeft een hele open pui. Als ze dus mensen naar binnen gaan. Vanuit het terras. Moet eigenlijk de eigenaar. Moet in de gaten houden. Van ja, wie is er binnen. Wie is er naar het toilet. Want als hij binnen blijft. Dan moet ik wel de coronapas aan, aan hem gaan vragen. En, uh, ja, het blijf, het blijf. Ja, je kan dus ook zeggen van ja, ik ga even naar het toilet. En dan uh, ga je gewoon meefeesten binnen en dan ga je niet meer naar buiten. Je zoekt ook altijd weer. je, je, je lijkt me als een millennium gast. Je zoekt overal de, de, de grenzen op van wat wel mag en wat niet mag. Nee, dit, dit zijn horeca ondernemers die ja. zag dat als een probleem. Ja. Hij zegt, als, als ze dan tegen mij hebben gezegd: ik ga naar het toilet en ze blijven stiekem binnen en ik krijg een controle, dan ben ik, ik de pineut. Ja, als mijn vader en mijn moeder niet had ontmoet, was ik niet geboren. Dus zo regel vind ik dat. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, je kan maar beter zwijgen, toch? Of niet? Ja. Oké, okay, nou, die staat al klaar. Het toevallig. Doe maar in zwijgen tot aan het gedicht van de dag. Ja, een einde aan het tijdperk. Nog één keer. Op een groot spelerverzoek doen we hem nog een keer. Het gedicht van gisteren. Einde van het tijdperk. Maar is zwijgen. Goeie doel. Je en hoe ik het bedoel Ik kan vertellen hoe ik het, de vader in je mond, de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen Oh ik kan veel beter zwijgen Je kan er merken hoe je bekijk, wat waarvan je denkt je ogen steeds opvijgt Je kunt vervoelen hoe ik om je heen uit van je hou, waar ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen Zie je wat ik met je wil en ook nog wanneer Je kan raden wat je zegt zelf als ik je vertel Dat ik je van maar ik kan veel beter zwijgen Van druk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daaraan nacht kijken tot ik alles van je, je weet met alle mensen ben werden mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet Wil je langzaam leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 Veel beter zwijgen. Oh, veel beter, beter, beter. Deze groep met goede doel heeft heel veel hits gescoord. Waaronder ook de plaat die is juist hoorde. Zandvoort op zondag met uh, Ik kan veel beter zwijgen. En het gedicht van de dag laten horen, Albert Jan. Met uh, inderdaad het einde van een tijdperk. Was het je bevallige snoetje? Of dat leuke kontje dat, je dat me in verrukking bracht? En destijds deed vallen voor je pracht? Daar ben ik heden achter gekomen. Nu sta je daarop nonactief, na een half mensenleven trouwendienst, beetje mat en dof in je vel, half gesleten pad, pantalons slapjes en verweerd, de kleren vuil van het zweet en het zit vlak en schouders gescheurd van de sleet. Erko, daar had men toen nog niet van geen weet. Nu zijn de lichtjes in je ogen uitgedoofd. Op rust, genoeg uitgesloofd. Maar de sfeer en die typische geur, het hard zoemende motortje, die doet nog steeds mijn hart wel lustig bonzen, als ik terugdenk aan al die mooie herinneringen. Wiegend in je armen als een grote meneer, door drense velden en heuvels, op en neer, langs winderige kusten. Puffend, blazend, kreunend Van de zomerse hitte of in opperste vervoering Ik hield je strak in de gaten Met klamme handen rond je middel gevat Jij bent de baas, fluisterde je met plezier Wijs me de weg, waar je gaat, ik volg Niet te snel Zo niet begin ik te zuipen als een tempelier ja je had in glorietijden moeten aanschouwen. Overal waar je kwam had je veel bekijks. Opgederkt als een kleurrijke pauw. Organistische kreten en een brullend gehuil. Persend uit je volle borst. Als je op staartjes trappen dorst. Wel geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Een echt kreng kon je zijn. Meermaals heb ik onder je tot mijn schande plat op mijn rug gelegen Altijd iets los of piepend, reutelend of vetnat Vloekend en ketterend van misère en ellende Maar van zo'n vriend moest je veel kunnen verdragen Want dat, dat waren nog eens woelige tijden Maar oude liefde roest nooit Een buil en een buts erbij nemen en eerlijk is eerlijk, in de steek liet je me soms. God schiep de vrouw, maar de schepper van al dit vernuftig schoons... moet waarlijk wel de duivel, de duivel zijn geweest. en uitgedicht van de dag uh, hoorde je drive van de Cars. Uh, even een tussenstandje. West Ham United, uh, Manchester United, 1 tegen 2. En bij het Dutch Open worden toch... Uh, ja, de toch in de staart. Want uh, Bromberg, de dus Zweed, die uh, ruim min 24 zou afsteven op de, de overwinning... heeft uh, nu onlangs twee bogies gemaakt en is teruggezakt naar min 22. En zijn directe... Directe tegenstander op dit moment is nog Canizaris met min 20. Maar ja, Canizaris heeft, staat op de hole 17 en Bromberg op hole 15. Dus als hij zich herpakt, die Bromberg, dan kan hij dit verder safe uitspelen. Nog even terug naar de beste Nederlander. Dat is Dariel van Driel. Die is inmiddels binnen op een score van min 15. En op dit moment nog gedeeld vierde. Een prachtige prestatie voor Dorian van Driel. Zeker, ja. En als je het uh, vergelijkt, inderdaad, uh, met uh, de topper, uh, natuurlijk, die uh, niet eens uh, de kut heeft gehaald uh, dit weekend. Nee, klopt. Ja, dan doet hij het uh, wel heel erg goed. Vijfde uh, vijf of vierde, wat wordt hij dan? Hij staat hier vierde. Hij staat nu vierde. Gedeelte okay. vierde. Nou, een hele mooie prestatie van uh, de Nederlander. De Dutch Open van dit jaar. Hier is Margriet Ensuiz in de Black Pearl. It's Bij deze plaat blijft inderdaad de koptelefoon gewoon opstaan, hoor. Bij mij, uh, ja. albert Die gaat niet meer af. Ja. Nee, Margriet, uh, Eshuis en de Black Pearl. Uiteraard uh, kennen we haar ook uit uh, de band uh, Lucifer. Dit was uh, solo inderdaad de Black Pearl. Uh, volgens mij uit de jaren 80 ook weer. Volgende week gaat er weer gevoetbald worden door SV Sanford. Dan begint de uh, competitie uh, weer. Het nieuwe seizoen uh, trapt af, 25 september met een uitwedstrijd tegen AMVJ uit Amsterdam. Dus AMVJ tegen SV Zandvoort. Het vangt aan om 14.30 uur volgende week zaterdag. En uiteraard zullen wij van ZieFM daar een verslaggever live aanwezig hebben... om verslag te doen van de wedstrijd bij Zandvoort op zaterdag. Nou, dat is een poos geleden. Ja, nee, ja. <laughs> ik weet niet eens meer hoe dat gaat. Hoe hou je verslaggever in de uitzending? Ja, dat, dat, is, dat mag jij deze week proberen. Ja, nou ja ik ben benieuwd. Goed, ook het, de Dutch Golf het nadat, nadat zijn einde. Maar goed, nog maar nog twee halen te gaan. Het lijkt Bromberg af te stevenen op een overwinning. Want hij staat momenteel op min 22. Goed, in ieder geval een mooie, tij, mooie gedeelde vierde plek voor uh, Dorian van Driel. Uh, west Ham United, Manchester United is het afgelopen 2 tegen 1. En volgende week, daar even volgende week zaterdag, tijdens Antwoord op zaterdag, hebben we het laatste uur hebben we Marco Termes te gast. En uh, die heeft natuurlijk het, al, on, het afgelopen anderhalf jaar ook niet stilgezeten, want uh, die heeft namelijk een poëzieverzamelbundel Zwevende Delen. Dat zijn nog meer 800 gedichten uh, die staan op het punt te verschijnen. Uh, een, een, een spectrum, dat schijnt een chronologisch overzicht van inzicht in spreuken, alforismen en gedachten te zijn. Wat dat allemaal hij heeft wel 3030 gemaakt door de jaren heen. Wat het allemaal behelst, daar gaan we met hem over van gedachten wisselen. Uh, volgende week zaterdag tussen 4 en 5 en ook kijken hoe hij de, de coronaperiode heeft uh, doorstaan. En ik heb zelfs begrepen dat uh, die alforismen, dat spectrum, dat chronologisch overzicht hier en daar aangevuld gaat worden met cartoons van Hans van Pelt. Hoe dat allemaal zit, schakel dan in ieder geval... als je een fan bent van, uh, van Marco Temmes tussen 4 en 5. Wij zijn er al vanaf 2 uur, hè? Ja, klopt. A aanstaande zaterdag van 2 tot 5, Zandvoort op zaterdag. Ik zeg tot volgende week, fijne zondagavond. Dag, doei doei! Some things in love are bad. they can really might you a things just might you swear and curse.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 As we lie here, there's a magic I can't hold. Yes Your smile of honey gold, and that you never seem to be in short. You in Tot zover. Het ritme van ZFM.